van met het NOS-journaal. De vierde had gemunt op blanke agenten. De schutters namen een groep agenten onder vuur. Vijf agenten kwamen om, zeven raakten gewond. De drie andere schutters zijn gearresteerd. De vierde hield zich een paar uur schuil in een parkeergarage. Hij is opgeblazen met een bom. Op een persconferentie zei de politie dat er was geprobeerd... om met de man te onderhandelen. Daarna is er geschoten en vervolgens zag de politie... geen andere oplossing dan het inzetten van een bomrobot. EasyJet mag piloten uit het buitenland inzetten als de in Nederland gestationeerde piloten staken. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers had daarover een kort geding aangespannen tegen EasyJet... maar de rechtbank geeft de luchtvaartmaatschappij gelijk. De vakbond ziet de inzet van buitenlandse piloten als het breken van stakingen. Toch is de vakbond blij met de uitspraak, want de vakbond moest de stakingen eerst 48 uur van tevoren aankondigen. Van de rechter mag dat nu al zes uur van tevoren. Voor EasyJet is het dan bijna onmogelijk om op tijd vervangende piloten te regelen. De dijken van het schiereiland Marken in Noord-Holland worden versterkt, zodat het eiland de komende 50 jaar veilig is. De Eilandraad, die de belangen van de 1800 bewoners behartigt, heeft met minister Schultz afspraken gemaakt over die dijkversterkingen. De Nieuwe Dijken moeten aan bepaalde normen voldoen, maar ze mogen het beeld van Marken niet aantasten. Vijf amateurvoetballers in Eindhoven zijn mogelijk betaald met misdaadgeld. Het gaat om spelers van tweede klasse Nieuw-Woensel. De voetballers zijn door de politie gehoord. De vijf zouden zwart zijn betaald door de sponsor van Nieuw-Woensel. Tegen die man loopt sinds vorig jaar een onderzoek wegens witwassen. In een loods die aan de man wordt gelinkt... vond de politie een grote hoeveelheid spullen om hennepkwekerijen in te richten. Het weer. Later vandaag klaart het op. Maar er kan nog een enkele bui vallen. Morgen geregeld zon en droog en 24 graden. Dit was het NVM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De avondspits verloopt drukker dan normaal. De meeste files staan bij Amsterdam in de Randstad. Op de A7 bijvoorbeeld van Zaandam naar Horen... tussen Zaandam en de afrit Weide Wormer vijf kilometer en een kwartier oponthoudt. Komt er een ongeluk, maar alle rijstrokken zijn wel weer vrij. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar... tussen Bad Hoeverdorp en Knooppunt 20 twintig minuten vertraging. Dan de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom... bij de afrit Numansdorp gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar er staat nog wel twee kilometer file...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 Goedemiddag luisteraars, dit is Zandvoort door, maar dan anders. Wat kan u verwachten in dit programma? Wat is er te doen het komend weekend in Zandvoort en in de directe omgeving? Het recept voor het komend weekend, de column en het gedicht van vandaag. Maar natuurlijk heel veel nieuws over Zandvoort en onze omgeving. En een hoop lekkere muziek. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. Gisteren had ik nog een dag langer te leven dan vandaag...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 Zandvoort Alive. Voel je het warpen zand al tussen je tenen? Terwijl je een heerlijk vers gemaakte mojo opslurpt? Heel goed. Zandvoort Alive zorgt namelijk weer voor een stranddag... die je in ieder geval alvast in je agenda kunt zetten. Je geld kun je in je zak houden, want de toegang is gratis. Laat de zomer maar komen. Tot ziens bij Zandvoort Alive. 15 mei, aanvang, 4 uur s middags. De locatie is... Strandpaviljoen Mango's Beat Bar en Benelux aan zee. Boulevard Bernaar, strandafgang 14 en 15. In de wonderenwereld een leuk onderwerp. Waarom brengen wij een toast uit? De uitdrukking een toast uitbrengen stamt af van de middeleeuwse gewoonte om stukjes gekruid brood in een beker wijn te stoppen ter verrijking van de smaak. Bij feestelijke bijeenkomsten dronk de gastheer samen met zijn bezoek uit één beker met toast. Over de reden van het gebruik bestaat onduidelijkheid. Zo gaat het hardnekkig verhaal dat een gastheer met het ritueel bewees dat de drank niet eens was vergiftigd. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Omdat vergiftiging ook in de middeleeuwen niet zo vaak voorkwam dan dagelijkse gebruiken, waardoor werd beïnvloed. Volgens de Amerikaanse antropoloog Dwight Hurt van de Brown Universiteit is het drankritueel waarschijnlijk afgeleid van de oude offerrituelen waarbij mensen dranken of prijzen aanboden aan de goden in ruil voor een gunst. Bij een toast ging het met broodgevulde beker, namelijk niet alleen van hand tot hand. De wijn werd ook in de lucht geheven en daarbij werd een wens uitgesproken. Dat verklaart waarom mensen vaak nog steeds vragen om een gunst van de goden als ze een toast uitbrengen en iets zeggen als op onze gezondheid. Althus Brown. Proost. Mir sagt, du fühlst genauso wie ich. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört. Du bist alles, was ik heb op de wereld. Du bist alles, wat ik wil. Yeah. du, du, alleen allein kanst mich verstehen.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 wat ik ook doe, ik heb een ziel. Ich habe auf der Welt. Du bist alles, was ich will. Zijfm Handen. Iedere hand spreekt een eigen taal. Toch verstaan we het allemaal. Hij drukt uit wat we voelen. Zegt zonder woorden wat we bedoelen. De verbinding tussen mensen komt tot stand. Door de simpele druk van een hand. Een hand. Met aandacht aan elkaar gegeven. Zorgt voor warmte in ons leven. Een hand. Gegeven op een bepaald moment. Geef je het gevoel dat je niet alleen bent. Zo spreken handen een universele taal. Voor jong en oud, voor allemaal. Waar je leven zich ontvouwt, wie je daarin ook begroet... geef je handen de mensen moed. Moed om stormen te trotseren. Moed om het leven te gaan leren. Moed om uitdagingen aan te gaan. Moed om voor elkaar en voor een ander klaar te staan.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 Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Ooh. I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said uh, the world's a stage.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 Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Ook in het hoogseizoen is Zandvoort-aan-Zee prima te bereiken. De twee toegangswegen leiden u door de prachtige omliggende natuur, waardoor de reis zelf al een genot is. In Zandvoort parkeert u langs de boulevard of op een van de terreinen in het dorp. Daarnaast is Zandvoort-aan-Zee de enige badplaats met een directe treinverbinding met onze hoofdstad, waardoor u eenvoudig tot op 100 meter van het strand wordt gebracht.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 Die daar achter liggen in de tuin.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 She smiles, she met me inside She broke my heart, but I'm going on I love that woman because she's so strong now Is she really gonna say no. That she's really going out with me no. Do I really have a chance that she'll take me home, take me home. No. Am I really gonna dance with her no. Do I really stand a chance with her no. I wonder what we're gonna do when she'll take me home like this doing the dishes and i never got kissed well i'm here and i'm feeling alone i need a woman when i'm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 Wat heeft u nodig voor twee personen? 300 gram aardappelschijfjes, een eetlepel olijfolie, één eetlepel vloeibare bak en braad, 150 gram maïs, 250 gram prei in ringetjes gesneden, een halve eetlepel currypoeder, peper en zout, 500 milliliter halfroom, 25 gram geraspte kaas, 175 gram kipfilet. Verwarm de oven voor op 220 graden. Snijd de kipfilet in kleine blokjes.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 Schuif de schaal in de voorverwarmde oven en laat het gerecht in ongeveer 30 minuten gaar bakken. Eet smakelijk. Oh.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 On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir, ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emporte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur.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 Juste avant le mariage Juste avant le mariage Juste avant le mariage fairy tale You can take the future Even if you fail FM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Races op 14 en 15 mei. Met de Pinkster Races op 14 en 15 mei beleven raceliefhebbers een fantastisch raceweekend. Naast een selectie van Nederlandse kampioenschappen... omvat het raceprogramma op Circuitpark Zandvoort... een internationale line-up van spectaculaire gastseries. De Pinkster beloven daarmee twee goed gevulde dagen... met autosport van hoog niveau. Volg de velle sprintraces in de Formado Swift Cup... of geniet van het unieke gejank van de stoere Ferraris... uit de bijzondere Ferrari Challenge UK...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 punt nl En reclame ben ik graag weer bij u terug. Tot zo.